Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Op het Meerdag uren gezocht naar de opvarende van een boot die zou zijn omgeslagen. Maar er is niemand gevonden. Een man meldde bij de politie dat hij vanaf de oever van het Hegemeer een omgeslagen boot had gezien waarop een aantal mensen was geklommen. Maar bij de politie is niemand als vermist opgegeven.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 Fasten your seatbelts. Seat Hold, on. Hold on, because it's time for a wild ride with the funkiest club and house vibes on the planet. In three, three, two, two, one one, one, one. Welcome to Global House Vibes with DJ Malzo. Global House Vibes, hosted, hosted. by DJ Malzo. Global House Vibes, with DJ Malzo. DJ now though. Joe.